Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Krimpen aan de IJssel roept de kerken in zijn gemeente dringend op om hun diensten digitaal te houden. Hij heeft zijn brief gestuurd nadat de Krimpense Miraskerk had aangekondigd dat zondag alle leden welkom zijn. Eerder deed de Sionkerk op Urk dat al. In zijn brief vraagt burgemeester Vroom de kerken om solidair te zijn met mensen die ziek zijn en mensen die thuis blijven. Hij wijst erop dat het aantal coronabesmettingen in Krimpen aan de IJssel enorm toeneemt. In de Miralskerk kunnen normaal gesproken 1500 bezoekers. De kerk vraagt gelovigen nu wel om anderhalve meter afstand te houden. Een klokkenluider bij de Rotterdamse politie is door zijn collega's weggepest, schrijft NRC. De agent zat in een appgroep waarin racistische dingen werden gezegd en informeerde de leiding daarover. Toen collega's erachter kwamen, zouden ze zich tegen hem hebben gekeerd en hem op ijzingwekkende wijze hebben genegeerd. Ze zagen de klokkenluider, een wijkagent van Marokkaanse afkomst, als verrader. Uiteindelijk stapte hij over naar de politie Midden-Nederland. Op Curaçao is een record aantal coronabesmettingen vastgesteld. Het waren er de afgelopen dag 409. Net als in Nederland komt de stijging vooral door de Britse variant. De ziekenhuizen op Curaçao lopen verder vol. Er liggen nu 56 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 15 op de IC. Daardoor moet de reguliere zorg op Curaçao worden afgeschaald. In een natuurpark in Kenia is een grote brand ontstaan na een oefening van het Britse leger. Volgens Britse media zou het vuur zijn begonnen tijdens het koken op een kampvuur met droog gras. Het leger probeert de brand met alle middelen te bestrijden en werkt samen met de Keniaanse hulpdiensten. Vier olifanten zouden al zijn bezweken in het vuur. Het weer, een gebied met regen trekt naar het oosten, lokaal met windstoten, minima rond 3 graden. Later vannacht en morgenochtend pittige buien, smiddags grotendeels droog met meer zon. Het blijft flink waaien en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht. Life is a Oh van Zandvoort, Zandvoort op 106.9 CFFM Hé Hey jip, wat kijk je sip Ga je mee een eindje varen Dan gaan we naar de overkant Een reis van vele jaren Maar jip was stil, hij zei niet veel Alleen dat die wou gaan lopen Dat die boot voor hem was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn. Hij kon niet lachen om de grap, waar hij anders van moest huilen. De Jip was weg vertrokken, zocht een plekje om te schuilen. Geen middel tegen, niet hier, niet in verre landen. Heel jip, wat kijk je simp? Doe je nu al heel je leven? Ze zeggen dat jij ooit een keer je hart hebt. he always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 I've just been trying to get back home proud of me cause I've been struggling Thinking about tomorrow brings this sorrow to my eyes but I let go